Ik was een keertje op de boerderij. En daar kwam een kipje bij. EI, EI, EI, op de boerderij. EI, EI, EI, op de boerderij. Ik was een keertje op een boerderij. En er kwam een koetje bij. EI, EI, EI. Op de boerderij EI, EI, Op de boerderij Ik was een keertje Op de boerderij En daar kwam Een schaapje bij EI, EI, EI Op de boerderij Ai EI, EI Op de boerderij Ik was een keer Op de boerderij En daar kwam een kipje bij. Nog oh, één. <laughs> ei, ei, ei, ei. Op de boerderij. Ei, ei, ei. Op de boerderij. Ik was een keer op de boerderij. En daar kwam ook nog een bokje bij. Ei, ei, ei. ei op de boerderij. Ei, ei, ei. ei. Op de boerderij en op die boerderij Werkte de boer in het zweet En het reuzel liep in zijn reet Ai, ai, ai, werken ze al je kring Ai, ai, ai, ja dat zei zijn vrouw Ja, want op de boerderij Zitten vol met beesten En ze hebben het allemaal naar hun zin en de een die moet hard werken en zweten, en de ander kijkt lekker toe. Ja, ja, ja, ja, want dat ben ik. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ben ik.